De economie groeit volgend jaar met 2,1%. Het bruto binnenlands product komt daarmee terug op het niveau van 2008. MBO-scholen zijn te veel bezig met het wegwerken van taal- en rekenachterstanden van nieuwe leerlingen. De focus komt daardoor te weinig te liggen op het opleiden voor een beroep, zegt voorzitter Heerts van de MBO-raad in het AD. Volgens hem worden de problemen vooral veroorzaakt door de politiek. Een leerling mag, als het aan staatssecretaris dekker ligt, straks niet meer blijven zitten op de middelbare school. Dus moet een leerling op het MBO worden bijgespijkerd, zegt Heerts. Hij pleit in de krant voor meer geld voor het basisonderwijs. Zo'n dertig terrorisme- en privacy-experts waarschuwen dat de geheime diensten door een nieuwe wet te veel macht dreigen te krijgen. De wet wordt vandaag in de Tweede Kamer besproken. De experts schrijven in een brief aan de Kamer dat de AIVD en de MIVD straks makkelijk hun gang kunnen gaan. Zo mogen ze zonder discussie nieuwe technieken inzetten die nu nog niet beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld afluisterapparatuur in iemands lichaam plaatsen.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 het weer: de regen trekt vanochtend naar het oosten weg, waarna het overal droog is. Later op de dag komt er vanuit het westen een nieuw regengebied het land binnen en het wordt een graad of 8. Vanaf morgen rustig en droog, wel eens een kans op mist, weinig verandering in temperatuur. Dit was het... DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Schonbakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knopen het Oude Rijn, 20 kilometer. bijna een uur vertraging. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Knop het Velsen 17 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Ook daar is de vertraging bijna een uur. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Kadoule en Knop het Amstel. Daar staat 16 kilometer file na een ongeluk. Twee rijstroken zijn afgesloten. Vertraging ruim een drie kwartier. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Maren en Knop het Lunetten 13 kilometer. Vertraging een half uur.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 met z'n allen op het strand, beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan, behalve als we winnen. Dan breekt daar acuut de passie los, dan blijft geen mens meer binnen. Het land dwars van de tutteling geen uniform is heilig. Een zoon die noemt zijn vader Piet, een fiets staat nergens veilig. Op dat hele kleine stukje aarde Die schrijf je niet de verder voor, die laat je in. Een... Een chef die echt de baas is, gordijnen altijd open zijn, een broodje, kaas is. Een land vol van verdraagzaamheid, alleen niet voor de buurman. Een grote vraag die blijft altijd, waar betaalt hij nou zijn huur van? Het land dat zorgt voor iedereen, geen hond die van een groot weg...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 Jaren zijn we flink keer gegaan, hoor. Ongelooflijk. Want we hebben geen 15 miljoen Nederlanders meer... maar inmiddels ruim 17 miljoen. Zo oud is deze plaat weer, joh. De Fluitsma en Fantijn en 15 miljoen mensen... Zo, het is uh, 7.30. Welkom terug bij Zandvoort op Zondag uur 2 met daarin de volgende onderwerpen. Zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vier de uitgebreide evenementenagenda voor uh, de komende dagen hier in Zandvoort. En er, is, er komt weer van alles op ons af, allemaal leuke evenementen. U hoort er meer over rond de klok van half vier. dus houdt uw pen en papier bij de hand. Uiteraard blijven we voor u ook de voetbal-eredivisie volgen... met momenteel twee wedstrijden die aan de gang zijn. Dus daar hoort u ook straks de tussenstanden van. Wat gaan we nog meer doen? Uh, we hebben natuurlijk de Zandvoorts nieuws in het kort. En ik zou zeggen, wat verder nog ter tafel komt dit tweede uur. Oké, okay, nou de tafel is groot genoeg voor je, dus <laughs> dat gaat helemaal goed komen. Uur twee van Zandvoort op zondag. Een zondagmiddag in Zandvoort. Ja, en gewoon een lekkere, lekkere zondagmiddag. En geniet er van de radio, je enige echte eigen lokale radio, CFM Zandvoort. En dan gaan we al onderweg hier in Sir Duke van Stevie Wonder. Music is a world but a an cell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 We'll Als mee willen kijken in de studio van ZFM tijdens deze uitzending van Zandvoort op zondag... dan ga je naar www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kan je genieten van de mooie kersttrui van Albert Jan Vos... en van mijzelf. Nou, wat wil je nou nog meer? ZFM 24 uur per dag op de radio, maar ook op tv. Levert het ritme van Zandvoort, ook op tv. Zfm, Text tv op kanaal 45.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 this nieuwe singer van Sam Velt. Wat is hier heerlijk? The Summer on You. En ook deze plaat fietsen terug in de Euro Breakdown van CFM. Die elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf wordt met Mo Mulder. Jawel, er komt weer een mooi toneelstuk aan van Wim Hildering. Mamma mia, waspoeder en mafiosi. Vrijdag 16 en zaterdag 17 september aanstaande... brengt de Zandvoortse toneelvereniging Wim Hildering... weer een komedie als ouds. In de kluchtige komedie Mamma Mia, waspoeder en mafiosi... voeren maffia, drugs en banditos de boventoon. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Bruna Balken aan de Grote Krocht. De zaal gaat open om half acht. En om kwart over acht start de voorstelling. Vrijdag 16 en 17 december... Mamma Mia, waspoeder en mafiosi. Uitgevoerd door de toneelvereniging Wim Hildering. Nou, dat gaat een uh, druk weekend worden volgend weekend. Want we hebben ook het begin van uh, winterwandelingen. Daarover om half vier meer. Met onder meer de sprookjeswandeling waarschijnlijk, hè? En de wensboom. En de wensboom en nog veel meer. Gewoon blijf luisteren naar CFM. Om half vier hoor je de evenementagenda. Met de diverse evenementen die de komende dagen gaan plaatsvinden. En dat is weer een hele waslijst. Ik zie je alweer een stapel A4'tjes voor uh, Albert Jan liggen, dus... Uh, ik heb om half 4 even een kwartiertje vrij denk ik. Eerlijk. Hier is de sale van level 42 and running in the family. Our dad would send us to our need be the voice of him. He said that we would thank him later. Our day he was solid as a rock, But by 8 o'clock, we'd be grumbling. De batterijcrisis is losgeslagen hier, denk ik, Albert-Jan. Toch? No. Nou, nou, nou, no. nou, nou ga, gaat het toch komen. We gaan nee. eens even, even kijken of we de, de tussenstanden... de ruststanden van de twee wedstrijden uit de, de eredivisie kunnen gaan krijgen. En dan hebben het onder meer over de wedstrijd AZ tegen Feyenoord. Nou, het gaat lekker met Feyenoord. Momenteel 3-0 voor in de rust. En dat zonder Kuit, want die, is, die stond niet in de basis. Die heeft de, uh, rust gekregen. En de andere wedstrijd die om half drie is begonnen... en inmiddels aan de rust toe is... FC Utrecht thuis tegen Heracles Almelo. Tussenstand 1 tegen 0. En zo meteen gaan we het krijgen, om kwart voor vijf... de klapper van de dag. FC Twente tegen Ajax. We houden de wedstrijden voor je in de gaten. dadelijk ook de tweede helften die gespeeld gaan worden.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 Zeker niet te draaien bij CFM, DJ Sneek en uh, Bieber waren dat. En uh, Let me love you. Ja, vorige week hadden we een uh, spectaculair verslag... van uh, de voetbalwedstrijd uh, SV Zandvoort tegen KGA. Die werd uh, verzorgd door een uh, nieuw verslaggever, Jesper Ras. Ja, we, we leken die dag wel uh, langs de lijn, hè, dat programma. Want Jesper Ras uh, debuteerde als radioverslaggever. Vorige week zaterdag heeft wielertalent Jesper Ras... zijn debuut op de Zandvoortse radio gemaakt... Samen met Joop van Es mocht hij het radioverslag van ZFM... voor de wedstrijd SV Zandvoort-KGA verzorgen. Ras studeert journalistiek in Utrecht... en deed mee aan een wedstrijd geven van RTV Noord-Holland. De journalist in SP deed dat derdmatig goed... dat hij deze wedstrijd glansrijk won. De eerste prijs was het verslag doen van de wedstrijd az Heracles twee weken geleden op de provinciale zender. Met Ras dus in de hoofdrol... Toen Joop van Ness hiervan hoorde, vroeg hij hem direct... als mede-commentator voor deze belangrijke wedstrijd. De programmaleiding van ZFM had uiteraard geen bezwaar... en zo kon het gebeuren dat af die zaterdag, dus vorige week zaterdag... zijn debuut maakte op ZFM, uw lokale zender. Na afloop van dit experiment werden allen laaiend enthousiast... over dit debuut. Ik vond het echt heel erg leuk om te doen. Ik wil dan ook later, als ik afgestudeerd ben... deze richting op zijn Raj na afloop... Ook bij ZFM was men natuurlijk razend enthousiast. En u zult Jesper Rasch, als hij zich vrij kan maken van zijn wielerverplichtingen, want het is nogal een behoorlijk wielertalent. Als hij zich vrij kan maken, dus regelmatig te horen zijn tijdens de thuiswedstrijden van SV Zandvoort. via uw enige echte lokale zender, ZFM. Dat is goed nieuws, Albert Jan. Radio onder de kerstboom. en zet hem op ZFM. Ja, daar komt hij aan, de single van Bent Aids. En Do They Know It's Christmas. It's Christmas time, there's no need to be afraid, at Christmas time, we let in life and we vanish it. CFM ontkom je er echt niet aan hoor. De kerstmuziek uh, op je radio. Zo op deze zondagmiddag, dat was band 8 in Do They Know It's uh, Christmas. Ja, heb je het glaasje water alvast uh, klaar staan, Albertjo? Want er gaan nogal wat evenementen aankomen de komende dagen. We gaan allereerst uh, naar aanstaande woensdag 14 december en dan hebben we een tweetal evenementen in het Zandvoorts Museum. De eerste is om half twee s middags en het is een rondleiding van cultuur-historisch overzicht. Uh, uh, uit de depots van het museum en van de gemeente. Voor onze bezoekers organiseren wij een gratis rondleiding op die dag in het museum. Roland van Tetterode zal deze rondleiding doen. Roland is een van de BKR-kunstenaars... en tijdgenoot van de overige BKR-kunstenaars uit Zandvoort. Dat allemaal aanstaande woensdag vanaf half twee in het museum. En de toegang is gratis. En s'avonds is de toegang vanaf acht uur ook gratis... tijdens een kerstlezing bij het Zandvoorts Museum. Het Zandvoortsmuseum gaat de periode in van, van verzelfstandiging. In dat kader leek het hun leuk om in de feestdagen rond de kerst iets speciaals te organiseren. Op woensdagavond krijgt u een lezing over kunst... naar aanleiding van de verzelfstandiging van het Zandvoortsmuseum. Lieslotte Jong, voormalig conservator van het Bonifantenmuseum in Maastricht... vertelt onder andere hoe het Katwijksmuseum reeds 50 jaar bestaat als stichting... Zij vieren met dit, met dit dat met een jubileumsvoorstelling over BJ, bommers en exposerende kunstwerken die in bruikleen zijn gegeven. Deze kerstlezing nogmaals op 14 december, vanaf 8 uur in het Zandvoortsmuseum aan de Zwaluweestraat nummer 1. En ook daar, zoals gezegd, is de toegang gratis. Dan is het tijd voor de ijsbaan in het winterwonderland Zandvoort. Vanaf 17 december tot 8 januari 2017... Eh, vorst of geen vorst, in december wordt Stanford omgetoverd... tot een waar winterwonderland. Met als hoogtepunt, en eh, centraal punt natuurlijk... de echte ijsbaan met Koek en Zopie. Dat allemaal op het Raadhuisplein. Vanaf 17 december tot 8 januari. De ijsbaan. Meer informatie over de openingstijden en dergelijke... kunt u uiteraard vinden www.ijsbaanzandvoort.nl www.ijsbaanzandvoort.nl Maar dat is niet alles, want ook op 17 december vanaf 4 uur tot half 7... is het weer tijd voor de sprookjeswandeling. Deelname is 4 euro. Op zaterdag 17 december van dit jaar wordt er in het gezellige centrum van Zandvoort... weer een sprookjeswandeling georganiseerd. Een leuke activiteit voor alle kinderen uit Zandvoort aan Zee en de regio.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 Tijdens de sprookjeswandeling op 17 december vanaf 4 uur tot half 7. Kinderen van Zandvoort, dit mag je echt niet missen. Dan hebben we ook van 17 december tot en met 8 januari. wederom het Wenspaviljoen aan Zee. Vanaf 17 december tot en met 8 januari kan u weer al uw wensen kwijt in het Wenspaviljoen in Zandvoort-aan-Zee. Wie weet komt uw wensen wel uit. Liefde, geluk, gezondheid, een baby, een ontmoeting met uw grootste idool... het winnen van de loterij, leren vliegen, een wereldreis maken, noem het maar op. Alle wensen zijn welkom. En de Wenspaviljoen is natuurlijk gevestigd op het Raadhuisplein, al hier. Dan op 17 december is ook de Babbelwagen weer present vanaf 8 uur... en dan hebben we het natuurlijk over de locatie Hotel Faber aan de Kostverlorenstraat 15... Een historische digitale fototentoonstelling van Zandvoort aan zee... op een groot scherm. Met dit keer als thema Zandvoort door de toverlantaarn gezien. Commentaar wordt verzorgd door Tom Drommel... en de techniek en bewerking van Bert van Beek. De fototentoonstelling is alleen toegankelijk... met entreebewijs van 5 euro per persoon. Dit is inclusief twee consumpties gelden op de avond van de voorstelling... Kaarten zijn verkrijgbaar bij Marcel Meijer of via info apenstaatjebabbelwagen.nl. Info En de zaal gaat open vanaf 7 uur. Nogmaals, locatie Hotel Faber, 17 december vanaf 8 uur, de Babbelwagen. En de volgende morgen, weer of geen weer, koud of niet koud. Dan is het weer tijd voor de 10.000 stappen van Zandvoort. Startpunt als van Cafetaria de oude halt. Anytime aan de Vondolaan, nummertje 2. Van 10 uur starten tot half 12. Heerlijk de benen strekken tijdens de 10.000 stappen van Zandvoort... op deze 18 december. Dan is er ook jazz in Zandvoort met Nathalie Messel. Op 18 december van half 3 tot half 5 is het weer jazzen in Zandvoort. De locatie uiteraard, de krocht, de grote krocht 41... En half drie. De entree is 15 euro. Jazz in zandvoort met Nathalie Messel. En dan, last but not least, maar zeker niet te versmaden. Op 18 december vanaf drie uur is er weer een Classic Concert. En wel het Jeugdstrijkorkest Diver... Divertimente. Het jeugdstrijkorkest Divertimento en Koor verzorgen. Het kerkconcert van de Classic Concertreeks op zondag 18 december in de protestantse kerk in de Zandvoort aan de zee. Dat allemaal vanaf drie uur. Kosten vijf euro. Dat allemaal in de protestantse kerk Poststraat 1. Classic Concerts, jeugdstrijkorkest Divertimento. Vanaf 3 uur deze 18 december. Was dat alles? Nee, ik heb de rest nog even laten liggen uh -huh. van de volgende week. Ja, oké. Okay. <laughs> Dankjewel, Albert-Jan. De evenementagenda. De komende dagen heel veel te doen. En met name uiteraard in het teken van Winter Wonderlands. Dat gaat aanstaande zaterdag weer los op het Raadhuisplein en omgeving. Ja, we gaan nou een hele lekkere plaat rijden. Een live versie van Daryl en John Oates. En I can go for that. Okay, know do. Dat was weer een lekker blokje van twee platen achter elkaar bij CFM. Als eerste de live-versie van Daryl en John Oates. En I can't go for that. Het is die plaat heerlijk. En erachteraan Dua Lipa en Be The One. Nou, de tweede helft van de twee wedstrijden is inmiddels weer gestart. We gaan eens even kijken naar de AZ tegen Feyenoord. Op dit moment staat het daar 0 tegen 3, Albert-Jan. Ja, er wordt flink gescoord door Feyenoord zonder Dirk Kuyt. FC Utrecht ontvangt thuis Heracles Almelo... en na een kwartier in de tweede helft is daar de tussenstand 1 tegen 0. En dan gaan we ons voorbereiden op de klapper van de dag om kwart voor vijf. FC 20 tegen Ajax, jawel. Met wellicht Kluivert Junior. Kluivert Junior? Ja, Junior. Mm, Hé, hey. dat gaat spannend worden zodat we om kwart voor vijf. En dan hebben wij het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Ja, zijn we eruit al uit welke het gaat worden?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 Do I? Je kan zo lekker meedoen met deze plaats. Oeh, oeh, oeh. Joh, de digging, inderdaad, de zingel van Kovacs. Neem even een lekker slokje water. Ja, mag ik hier wat zeggen? Ja, je mag wat zeggen. Ja, allereerst komen we nog even terug op die Jesper Rash, die dus nou verslaggever is geworden bij het voetbal samen met onze collega Joop van Is. Maar uh, mocht je nou naar het programma zitten te luisteren... en je zegt van nou, dat lijkt mij ook wel wat in die zin... Uh, we, hebben, we zijn altijd con constant op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Met name op het technisch gebied. Het ondersteunen van locatie, uitzendingen. Of heb je andere interesses. Uh, schroom niet en ga naar onze website en uh, vul het contactformulier in. En nemen we dan per omgaande contact met je op. Zo is het www.zfmsandvoort.nl Of gewoon even via de CFM app. En als je dan toch bezig bent, like even onze ja. Facebook site. Ja, want we hebben 997 likes. En en er natuurlijk heel snel duizend worden. Nog dus dit jaar. Ga even naar uh, ZFM Zalvoort op uh, Facebook en like onze pagina nu. Dat zouden we zeer op prijs stellen als je dat doet. We gaan een gauw houden voor je draaien. Disco Classic van de 50 Second Street. Let's Speciaal gedraaid voor alle disco freaks die op dit moment aan het luisteren zijn. Deze van de 50 seconds Street en I Can't Let You Go. Nou weer bijna einde uur twee, maar we gaan nog even naar uh, ja volgende week tweede Kerstdag, hè, als ik het goed heb. Klopt, zondag uh, tweede Kerstdag volgende week. Uh, dan gaan we even naar de klassiek freaks. <laughs> de klassiek freaks, de ja, disco freaks, ja, de, ja, de ja. klassiek freaks. Zoals je misschien licht weet, uh, hebben we uh, sinds kort ook het programma ZFM Klassiek. Iedere zondagavond tussen 7 en 9 samengesteld en gepresenteerd door onze collega Ruud Jansen. Maar op uh, volgende week zondag uh, gaat uh, ons programma Zandvoort op zondag niet door. Wij maken graag plaats voor onze collega Ruud Jansen. Want dan vanaf twee uur wordt daar integraal uh, het weihnachtsoratorium uitgezonden. En het is echt een aanrader met originele instrumenten. En onze collega Ruud Janssen gaat dat voor u allemaal regelen. Dus volgende week zondag vanaf twee uur uh, het weihnachtsoratorium. En dat wordt uh, samengesteld en gepresenteerd door onze collega Ruud Janssen. Vanuit de goed versierde studio van CfM. Zegt het voor, Helemaal zegt in het in Helemaal in toeterkes zijn we, hè? Jawel. Nou, zo vlak voor het is weer van vier uur nog even tussen gauw houden. Oh jeetje, Kalimun ook. I wanna let you know. ...zitten we eventjes van, nou wat zijn we nou net? Ja, uh, of, over, ja, we waren even, ja nee, over twee weken en dan op eerste kerstdag... Juist. ...het weinigst oratorium. Toch? Op die zondag... ...de 24... ...25... ...nou, nou, vanaf twee uur middag... ...de zondagmiddag, hè. Integraal het Weihnachtsoratorium. Het gaat een mooi derde uur worden, zo dames. Stuur jullie allemaal fijne dag.